Een uur. Het NOS Journaal. Dus Thomasen. Goedemiddag. Aandelen koersen verder onderuit. Tien onderscheidingen voor moedig gedrag bij drama Alphen. En de omstreden publicatie door Italiaanse homo-activisten. Het weer. Afwisselend stapelbolken en zon. En alleen heel plaatselijk een enkele bui. Middagtemperatuur ongeveer 18 graden. In het weekend meer zon en wat hogere temperaturen. Na het weekend blijft het overal het algemeen stabiel nazomerweer. Maandag is er een kleine kans op een bui. Het leek een rustige dag te worden op de financiële markten... na de zware verliezen van gisteren. Maar sinds het middaguur dalen de koersen weer, Merel Hoe staat het ervoor? Ja, het, de koersen zijn inmiddels flink gedaald. Vanochtend een hogere opening. Maar nu staan we weer sinds het middaguur flink lager. Uh, koersen, koersverliezen van uh, 1,5, 2,5 procent in uh, Nederland. De AIX 2 procent eraf op 258 punten. Ja, het gaat dus echt flink heen en weer... Beleggers weten eigenlijk niet waar ze aan toe zijn... wat ze moeten geloven, wie ze kunnen vertrouwen in elk geval. Um, uh, ja, zijn ze steeds onzekerder over de situatie... en dat er een oplossing wordt gevo gevonden voor de problemen... onder meer in Griekenland. En wat er dan ook niet uh, bij helpt bij uh, dat gevoel... is dat uh, vanochtend de Nederlandse president van de centrale bank... Kna Klaas Knot openlijk heeft gezegd dat hij rekening houdt... met een uh, faillissement van, uh, van Griekenland... En ook uh, circuleren er inmiddels in Griekenland, althans dat melden Griekse kranten... scenario's voor een, uh, een Grieks faillissement. Dat wordt overigens weer ontkend door de regering zelf. Maar ja, dat draagt allemaal niet bij aan, het, uh, aan een goed sentiment. Sterker nog, dat slaat dan weer om dus in de loop van de dag. Aan de andere kant had je die verklaring van de ministers van Financiën van de G20... die beloofde met een, een oplossing te komen. Een sterk en gecoördineerd internationaal antwoord. Dat was dus niet genoeg? Nee, dat droeg vanochtend wel een beetje positief bij. Je zag die koersen dus uh, wel iets hoger staan. Maar ja, uh, aan de andere kant, uh, die, uh, die groep van 20 uh, grote landen, die komen pas begin november met een actieplan. Dus het duurt allemaal weer heel erg lang. En uh, uh, verder, tot nu toe houden ze het nog bij vage bewoordingen. Dus welke kant dat allemaal opgaat, dat weten we nog absoluut niet. Dus ook dat is niet genoeg om beleggers om de markten te overtuigen. Dankjewel, Merel, economieredacteur Merel Stikker. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is onder zware veiligheidsmaatregelen... de vermoorde oud-president Rabbani begraven. Duizenden belangstellenden stonden langs de kant van de weg... toen de baar voorbij kwam. Tijdens een plechtigheid bij het presidentiële paleis... ontstond even paniek toen schoten werden gehoord. Later bleek dat die werden af afgevuurd door veiligheidstroepen... om opdringende belangstellenden te verspreiden. Rabbani werd dinsdag gedood door een bom die zat verstopt in de tulband van een man die zich uitgaf als Taliban-vertegenwoordiger. Rabbani was voorzitter van de Hoge Vredesraad die onderhandelt met de opstandelingen in Afghanistan. De Taliban hebben tot op heden geen commentaar gegeven op de aanslag. Tien mensen die zich in april heldhaftig gedroegen bij de schietpartij in Alphen aan de Rijn zijn onderscheiden. Ze kregen vandaag een medaille van het Carnegie Heldenfonds. Bij de schietpartij in winkelcentrum De Ridderhof kwamen in april zes mensen om. Mensen die nu zijn onderscheiden beschermden anderen. Ja, er was zelfs een uh, postume uh, uitreiking bij ja, voor een mevrouw die uh, tijdens het uh, schietincident in Alphen zelf is uh, uh, komen te overlijden in een poging anderen uh, te redden. En dat is al met al toch uh, ja, heel emotioneel. Bloemist Johan Nievaart wierp zich tussen de schutter en zijn zoon. Hij werd door twee kogels geraakt. is dus deels arbeidsongeschikt geraakt. In één geval werd de onderscheiding dus postuum uitgereikt. De 68-jarige eigenaresse van een modezaak werd doodgeschoten... toen ze de schutter probeerde tegen te houden. Dit is het NOS Journaal met Lieselot Thomassen. Een curieuze actie in Italië. Een groep anonieme homo-activisten heeft een lijst gepubliceerd... met politici die homoseksueel zouden zijn. Een manier om meer aandacht te vragen... voor de homo-emancipatie in het katholieke land. Correspondent Bas Mesters. Bas, staan er opvallende namen op die lijst? Ja, het zijn uh, allemaal centrumrechtse uh, politici en ook hele belangrijke politici. Een woordvoerder van Berlusconi, de woordvoerder van Berlusconi, de tweede man van de regering en de voorzitter van de regio Lombardije staan erop. Kortom, uh, dat is, uh, heel wat namen zijn er hier uh, bekendgemaakt. En waarom doen ze dit? Ze doen dit om aan te tonen volgens hen dat die politici hypocriet zijn. Volgens hen. Want deze mensen die uh, stemmen tegen samenlevingscontracten voor homo's. Ze hebben deze zomer is er een wet, die heeft, uh, een wet tegen de homofobie. Die heeft het niet gehaald. Ook omdat dit soort uh, politici tegenstemmen. Ze willen dus aantonen dat er uh, in het parlement veel politici zitten... die zelf homoseksueel zijn... maar tegen uh, de, homoseksuele, uh, de emancipatie van homoseksuelen stemmen. Omdat men bang is om uh, de steun van de katholieke kerk... Te verliezen. Overigens geven ze geen bewijzen. Ze hebben alleen maar die lijst met namen neergezet. Dus we weten helemaal niet of ze ook echt homoseksueel zijn. Dit uh, wordt, is allemaal opgesteld door een groep uh, anonieme homoactivisten. Wordt het breed gedragen, dit initiatief, onder de homobeweging? Um, het is een, um, geïnspireerd door Aurelio Mancuso, dat is de president van een homobeweging in Italië... Hij was heel boos toen deze zomer die uh, homofobe wet niet werd aangenomen, die wet tegen homofobie. Nu is er een, uh, een duidelijke verdeeldheid in de homobeweging. Er zijn homo, uh, delen van die zeggen dit is belachelijk, je kunt niet zomaar uh, de privacy van mensen schenden. Maar op het web zie je toch ook dat er um, um, steun is voor uh, deze actie. Kortom, er wordt nog heel veel over gediscussieerd de komende dagen, denk ik. Correspondent Bas Misters.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 In Jemen vieren aanhangers van president Saleh dat hij is teruggekeerd in het land. De president is zelf nog niet gesignaleerd, maar volgens de staatstelevisie is hij vanochtend aangekomen vanuit saoedi arabië waar hij drie maanden verbleef. Journaliste Judith Spiegel staat tussen de aanhangers en vertelt hoe de sfeer daar is. Nou, heel uitgelaten, uh, heel druk. Misschien kunnen jullie het ook horen. Mensen zijn blij, mensen zijn uh, ongelukkig, want hun, hun president, hun leven is terug. Uh, hij wordt toegejuist, er uh, wordt ook veel gezwaaid met Saoedische vlaggen, omdat mensen toch ook uh, dit zien als een, uh, als een gift eigenlijk van de Saoedi's aan Jemen. Uh, nou ja, iedereen, is, iedereen is eigenlijk heel, uh, heel erg uitgelaten en er wordt ook helemaal niet getwijfeld aan de waarheid van het, uh, van het bericht, ook al heeft niemand de goede man nog live gezien. Na het vrijdaggebed zouden ook opstandelingen weer de straat op gaan tegen Saleh. Kan dat nog leiden tot een confrontatie met die uitzinnige aanhangers daarvan? Nou, dus tussen die twee zal het niet tot een confrontatie komen. Want dat is eigenlijk nooit het geval. Uh, die, die Ieder blijft gewoon op zijn plek. Het zou kunnen dat er confrontatie tussen het regering en de, en de anti-regeringsdemonstranten zullen komen... Maar uh, het zou juist ook wel eens kunnen dat dat vandaag nou even niet gebeurt... ...omdat uh, je voorstellen dat zalig wel een goede indruk wil maken bij zijn terugkeer. Maar goed, ik pak hier ook mensen die gewoon de luister. ...het is helemaal de vraag wat er nu gaat gebeuren uh, als de demonstrant tegen Zalig doorgaan op hun islamitische broederschap, euh, dat is met de gedachte van een islamitische staat. Dan komt hier geen rust, dan wordt het oorlog, maar als ze tot de zinnen komen, dan gaan we onder, om de onderhandelingstafel zitten en dan zal er wel degelijk een oplossing te bedenken de komende dagen. Mm -hmm. Is er een reden waarom uh, Salih niet terug is? Hij heeft natuurlijk drie maanden in Saudi-Arabië gezeten. Nou, dat is, dat is moeilijk te zeggen. Waarom je nou vandaag te Iedereen dacht op een gegeven moment, ik zelf ook hoor, dat de Saudis hem niet terug zouden laten gaan. Gewoon omdat de Saoedi's uh, de onrust in jemen willen uh, onderdrukken en niet willen aanbakkeren door hen terug te sturen. Maar kennelijk, ik weet het niet, ik kan natuurlijk niet, uh, ik heb koning Abdullah al niet gesproken. Maar kennelijk hebben de Saudis uh, nu toch bedacht dat zijn terugkeer... ...misschien wel de beste oplossing is. Ook omdat, uh, en dat is ook zo, het ontzettend moeilijk is om te bedenken... ...wie nou het alternatief voor Zaleg zou moeten zijn. En mijn lucht hebben zij na de afgelopen week, die toch wel heel gewelddadig is verlopen, bedacht. Nou ja, uh, laten we hem dan maar terugsturen. Laten we dan proberen met die president een oplossing in dat land te gaan zoeken. De nationale ombudsman Alex Brenningmeijer wil dat de regering werk maakt van een regeling om oorlogsveteranen met psychische problemen schadeloos te stellen. Brenningmeijer roept premier Rutte op dat zo snel mogelijk te regelen. Vorig jaar kwamen de militaire vakbonden en het ministerie van Defensie tot een akkoord. Veteranen onder wie militairen met een posttraumatische stressstoornis zouden extra geld krijgen. Volgens de ombudsman is er tot op heden nog niks gebeurd. Dat komt omdat het een hele lastige categorie is. Het gaat om mensen die, uh, die eventueel al in een langer verleden uh, in het, uh, bij buitenlandse missies zijn ingezet. En die op een veel later tijdstip dit probleem hebben gekregen. En dan ontstaat er een enorm juridisch geharre waar uh, het zou verjaard zijn, het is niet bewezen enzovoort. En dat is heel vervelend omdat daardoor juist die veteranen het gevoel krijgen dat ze helemaal niet serieus genomen worden. Het gaat om een paar honderd militairen die voor 1 juli 2007 terugkwamen van een missie. Militairen die later terugkwamen van een missie kunnen al wel aanspraak maken op een extra schadevergoeding, zegt de Ombudsman. Sport. De bokswereld is opgeschrikt door beschuldigingen van omkoping. Volgens de BBC probeerde Azerbeidzjan om olympische medailles te kopen. Het land zou 7,5 miljoen euro hebben betaald aan de boksorganisatie World Series Boxing. Daarmee wilde Azerbeidzjan zich verzekeren van twee gouden plakken bij de Spelen van Londen volgend jaar. De topman van World Series Boxing, Ivan Kodabaks, ontkende dat er sprake is van omkoping. Toen de omroepen confronteerden met de beschuldigingen. We have witnesses who said that you promised Azerbaijan 2 million dollars at London 2012 in the form of all, for 10 million dollars. First of all, no comment. Secondly, absolute lie. Het Internationaal Olympisch Comité heeft aan de BBC gevraagd om, be om de bewijzen voor de omkoping te overhandigen, verklaarde IOC-voorzitter Jacques Rogge. We are asking the BBC to provide us with the evidence because we take everything seriously. But of course we can only take a decision after having seen evidence. So we've asked the BBC to provide us as soon as possible with full evidence and then it will be examined by the IOC also. Als dat bewijsmateriaal door de BBC is overhandigd, dan zal het IOC een beslissing nemen. Aldus Rogge. Verkeersinformatie. Bij de AMB Jolanda van der Velden. Met nog files op de A27, Utrecht richting Breda. Tussen Noorloos en de brug bij Gorkum, 3 kilometer. A58 Breda richting Tilburg. Tussen Knopend Galder en Ulvenhout, 5 kilometer. De hoofdpunten van het nieuws. Op de beurzen worden sinds het middaguur opnieuw verliezen geleden. Opnieuw slaat de twijfel toe over de vraag of Griekenland gered kan worden van een faillissement. Tien mensen die zich in april heldhaftig gedroegen bij de schietpartij in Alfa aan de Rijn zijn onderscheiden. Ze kregen vandaag een medaille van het Carnegie Heldenfonds. En in Italië hebben homo-activisten een lijst gepubliceerd van politici die homoseksueel zouden zijn. Ze willen daarmee aantonen dat die politici hypocriet zijn omdat die zelf de homo-emancipatie tegenhouden. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV op deze zender met het vervolg van lunch.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 Vroeger had elk dorp zijn eigen dialect. En tegenwoordig praat bijna iedereen meer zijn eigen streektaal. Uh, althans, nee, ik wou iets anders zeggen. Tegenwoordig praat bijna niemand meer zijn streektaal. Dat wou ik zeggen, dat is tenminste het beeld. Maar klopt dat ook. En wat is de invloed van muziek op het behoud van die streektalen? Zo direct praat ik erover met een streektaaldeskundige. Gisteren ging het bij de Algemene Beschouwingen vooral over de ruzie tussen Wilders en Rutte. Veel politici klaagden dat je in de media haast niks over de inhoud hoorde. Maar dagboekgast Marianne Tieme begrijpt dat wel. Ik begrijp heel goed dat, uh, dat vooral zo'n confrontatie dan in het nieuws komt. Want dat is ook nieuws en dat is ook iets wat ongekend is om uh, opeens uh, de kamer te zien alsof het één groot café is. Want het was een beetje, een, er kwam op een gegeven moment een soort van cafésfeer met een caféruzie. Um, half twee, NL. daarin praten we over de levensvatbaarheid van de Palestijnse staat. Vandaag vraagt president Abbas om erkenning van Palestina bij de Verenigde Naties. Zou dat een goede stap zijn? We zijn benieuwd naar uw mening. Straks, de stelling is nu alvast. De VN moet een Palestijnse staat erkennen. Bent u daarmee eens of oneens? SMS naar 70, 70, dus 70, 70, dat naar 7070, dus 7070 kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen op 0800 1101, 0800 1101. U kunt stemmen op de website www.stand.nl of twitteren @stand_dvn. Moeten een Palestijnse staat erkennen. Dit is Radio 1 Lunch. Vandaag wordt in Heerde een internationale streektaalconferentie gehouden. De bijeenkomst is georganiseerd door de Stichting Nederlandse Dialecten. Ons land stikt van de streektalen. Tol is het cement van het zomerleven. En word je alles in zenken waarvoor levensterm nodig is. En grunnen is er ook krachtig in. Want tol is niet alleen het uitgangspunt, maar ook de cultuur die er al meer naartoe De, de tal die leeft onder de jeugd heel erg. En, uh... We hebben zelf al gemerkt, iets geleden wordt het een gedichtenwedstrijd, musteres en we hebben heel veel kinderen die al dat metgedonnen hebben. Kinderen doen op de vierde MZ, chat op zijn op een eigen Musteres. We hoorden eerst Gronings, daarna een stukje Maastrichts. Ondanks die variëteit aan dialecten lijken ze toch minder gesproken te worden. Lunch vraagt zich af: zijn de streektalen in Nederland ten dode opgeschreven? Ik praat erover met Sja Kroon, hoogleraar Meertaligheid... aan het departement Cultuurwetenschap van de Universiteit van Tilburg. Sja Kroon, goedemiddag. Goedemiddag. Het thema dit jaar is streektaal in muziek. Daarover straks meer. Eerst even over die streektaal zelf. Wordt er minder dialect gesproken in Nederland? Ja, ik denk dat je vast kunt stellen dat er inderdaad minder dialect gesproken wordt... nu dan pakweg uh, 20 jaar geleden, 30 jaar geleden, 100 jaar geleden... Maar uh, dat betekent niet dat de streektalen of de dialecten in gevaar zijn. Ik denk dat... Um, maar eerlijk, het sorry, Eerst state... even, even die, die, dat minder spreken. Blijkt dat uit de cijfers? Dat er... Ja, ja, ja, ja. Als je, er zijn bijvoorbeeld cijfers bekend uit... Uh, ik geef een voorbeeld, Noord-Limburg. Waar in de jaren zestig uh, onderzoek gedaan is naar de vraag... Uh, wie spreekt er op straat of thuis uh, dialect? En dan zie je daar cijfers van dialectgebruik van nou, tussen de 80 en 90 procent in sommige gebieden. Terwijl in de jaren tachtig uh, datzelfde type onderzoek gedaan is. En dan zie je een uh, ja, redelijk sterke teruggang van het uh, dialect. Dan spreken bijvoorbeeld uh, kinderen een stuk minder dialect dan in de jaren 60. En ouders spreken met hun kinderen meestal Nederlands hè, in de opvoeding. Maar dat betekent niet dat die kinderen nooit teruggrijpen naar dat dialect. Want nee. op het moment dat ze naar uh, middelbare scholen gaan bijvoorbeeld. Als ze met grotere groepen jongeren samenkomen. Dan komen die dialecten weer terug. Dan hebben die een... Zeg maar een soort uh, prestige dat ze in het uh, officiële leven minder hebben. Heeft u dus... een idee waarom die uh, talen, die dialecten minder gesproken worden? Nou, Het zal te maken hebben met uh, zaken als internationalisering... zaken als verstedeling, zaken als uh, toenemend onderwijs... toenemende communicatie, uh, middelen, kortere afstanden. Je moet je een samenleving voorstellen in de 19e eeuw van dorpen... die op een bepaalde afstand van elkaar lagen... En je ging van het ene naar het andere dorp en s'avonds was je weer thuis. Dus er was geen enkele behoefte om heel erg ver en heel erg breed eh, je te oriënteren. En het Nederlands werd zelden gebruikt. Tegenwoordig is het zelfs zo dat het Nederlands een taal is die eh, net als de dialecten in Nederland enigszins onder druk staat van bijvoorbeeld het Engels. Terwijl ook mijn opvatting zou zijn dat ook het Nederlands nooit echt zal eh, verdwijnen. Maar dingen als schaalvergroting, globalisering, internationalisering die spelen allemaal een rol in het minder gebruik worden van de dialecten. Maar ik voeg er één ding aan toe. Tegelijk kun je vaststellen dat door dat globale, door dat internationale... mensen de behoefte krijgen om toch ook weer terug te gaan naar het eigene. Ja. Dus je ziet tegelijkertijd een... Um, proces van, van globalisering en het zoeken, terugzoeken van het ja. eigene. En dat is de met, streektaal. Met die verstand dat het niet betekent dat ze het meer gaan spreken, ze zullen het misschien belangrijk, belangrijker gaan vinden. Maar verandert die taal ook inhoudelijk door invloeden van andere talen? Want taal is natuurlijk per definitie iets dynamisch. Ja, ja, uiteraard. Streektalen zijn en dialecten zijn niet anders dan alle andere talen. Die veranderen in de loop van de tijd. Hè? Afhankelijk van het gebruik van de onderwerpen waar je het over hebt. Als je kijkt naar het uh, standaard Nederlands... dan kun je ook zien dat dat in de 17e eeuw bij Hoofd en Huygens en Vondel... anders uh, geschreven en gesproken werd dan nu. En hetzelfde geldt voor de dialecten. Die zullen bijvoorbeeld veel minder hele primaire dialectkenmerken gaan vertonen. Hè. Die worden meer algemeen Brabants of algemeen Limburgs. Ik ja. kan daar een, een, misschien een mooi voorbeeld van geven. Je hebt misschien onlangs ook in de krant gezien... dat de film de Bende van Os in première is. Ja. En die film is helemaal gemaakt in Brabants dialect. Maar ja. dat dialect zul je nergens in Brabant vinden. Dat is geen Os dialect, dat is geen vechtels dialect. Dat is een soort algemeen een Brabants accent. Een algemeen Brabants accent. Dialect dat al die acteurs uh, gebruiken en hebben moeten uh, leren, zich hebben moeten eigen maken. En niemand zal zeggen dat is geen dialect, maar van de andere kant, het is ook weer niet het dialect, zoals vijftig uh, jaar geleden heel duidelijk die straat in die wijk, in die stad, dat dialect. Dus het is een algemene ontwikkeling van uh, een, een, zeg maar, een idee van dialect. Maar is dialect ook specifiek... nog beïnvloed door straattaal bijvoorbeeld? Ja, um, straattaal is iets wat je typisch ziet in, uh, in grote steden. Een mengeling van Nederlands, Arabisch, uh, Schranan. Uh, en dat zie je ook in uh, Brabantse steden bijvoorbeeld, in steden in, uh, in de provincie. Maar natuurlijk in veel mindere mate dan in, uh, in de randstadsteden, omdat in, het, uh, in de provincie het uh, uh, grootstedelijk karakter een stuk minder is. Maar toch kom je straattaalaspecten wel tegen in, uh, in die. Uh, in die dialectcontext. En het is vaak een beetje ingewikkeld om dat uh, te onderkennen. Ik, het algemene straattaalwoord... ja, ik maak natuurlijk groot risico om te zeggen dat het algemeen is... maar ik denk dat een belangrijk straattaalwoord voor een joint is een jonko. Dat is een tamelijk algemeen gebruikt woord. Dat ja. hoor je in Brabant waarschijnlijk wat minder. Maar wat we in een vechtelse context horen, was het woord piefke. Uh, Jos Zwanenberg heeft dat uh, in zijn onderzoek gevonden. Piefke? Uh, piefke, ja. Jongeren die gebruiken piefke voor een joint... En dan vraag je je af, waar komt dat vandaan? Het is geen Brabants dialect. En je kunt je dus voorstellen dat zo'n element in dat Brabants terechtkomt... als als het ware een straattaal element. Als je dat woord probeert terug te zoeken... dan kom je misschien in de Limburgse dialecten uit... waar in het kerkraads bijvoorbeeld piefen, de roken betekent. En dan is een piefke een rokertje. En het gebruik van dat woord als beteken, met als betekenis joint is tamelijk uh, bekend. Want als je uh, leerlingen in middelbare scholen daarover interviewt, dan weten ze precies waar je het over hebt als je het over een Piefke hebt. Jacone maar hoogleraar. het is zeker niet uh, in, op de schaal die je in de rand stapt bijvoorbeeld. Ja, hoogleraar meertaligheid aan de Universiteit van Tilburg. De, de, de reden waarom we u spreken is dat er vandaag zo'n internationale streektaalconferentie gehouden wordt. Die gaat ook over muziek. Um, dat is het thema van die bijeenkomst. Ik laat even een klein voorbeeldje van horen. Bios in de hof en hof en hoofd. Dit vult als een lijnt waardoor is beloofd. Neer te geluiden wie dit groud doet water en stoof. Kik wie dat die bloed, bios in den hoofd. Geer Reinders, Limburg-zanger, goedemiddag. Goedemiddag Frank. Den Hoof hoorde je net. Je ja. zingt in Limburgs. Eh, toch treed je in het hele land op. Um, heb je dan een verklaring voor waarom mensen buiten Limburg dat toch heel mooi vinden? Ja. Uh, wil ik wil niet hoop... je muziek hoor, maar het feit dat jij in Limburgs zingt. Ja, nou ik hoop omdat ik als ik in Limburgs zing een, een, een diepere gevoelslaag raak. En ik hoop dat dat overkomt bij de, bij, de, bij de toeschouwers. Waar zit hem dat in, dat verschil tussen Nederlands en, en Limburgs in jouw geval? Uh, het Roermond is mijn, mijn moedertaal. Weet je wel, daarin heb ik leren voelen. Weet je wel, voor mij is het Nederlands toch een, een aangeleerde taal die ik op school heb geleerd. Weet je wel, dat, dat is eigenlijk, ja, Toen was ik zes toen ik naar school ging. Weet je wel, van de, de eerste taal die je leert. Ik denk dat je daar het beste je gevoelens in kunt uitdrukken. En dat is Limburgs in jouw geval. He? Ja. Het Roermond. Ja. Um, dat betekent ook dat je je daarmee makkelijker kan uiten in die taal? Ja, dat geloof ik wel. Als ik kwaad word, word ik kwaad in de Limburgs. Oh ja? Ja. Nog steeds? Nee, nou, ik, ik ik, toen, ik, toen ik 17 was woonde ik in Amerika en ik heb ergens een band opname waar ik begin te schelden in Amerika en in Limburgs. Toen, toen werd ik kwaad, maar ik moest het in het Engels, maar ik kwam weer mijn woorden in het Engels, toen ging ik maar Limburgs schelden. Oh ja, ik heb uh, een aantal keren met een, uh, een Limburgse cameraman gedraaid um, en die in oorlogsgebieden ook bij uh, militaire bij voorkeur in het pad Limburgs begon te schelden. En het werkte ook nog. Ze deden meestal een stapje opzij. <laughs> Kijk, zie je. Het kan werken. Ja. Ben je ben bang dat de streektaal uh, um, verdwijnt ooit of zo ver onder druk komt dat het echt gemarginaliseerd wordt? Nee. Nee, ik was, ik was aan het denken van, ik, ik, voor mijn gevoel, misschien ligt het aan mij hoor, want dat is niet wetenschappelijk. Maar ik heb het steeds in het idee dat er op plaatsen uh, Limbus gepraat wordt waar vroeger niet Limburgs gepraat werd. We uh, laatst wel een gesprek met een, met een, uh, een wethouder, dat ging in dialect, bij de dokter, bij de belasting, over wordt, er wordt Limburgs gesproken. Jacques Cohn, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Wordt er uh, af en toe toch wat meer Limburgs gesproken zo hier en daar? Ja, dat is zeker waar. Kijk, wat je niet uh, kunt zeggen is dat er een situatie is... waarin, zoals vroeger, in een dorp één vast dialect gesproken wordt door iedereen. Mensen doen allemaal verschillende dingen. Ze gebruiken de talen die ze beheersen. En dan uh, gebruiken ze die talen op momenten dat hun dat zo uitkomt. Dus het is heel goed voorstelbaar dat als ik in het dorp waar ik vandaan kom met een wethouder spreek, dat ik dat ook in het dialect doe. Ja. Uh, als ik een college geef, dan doe ik dat minder snel natuurlijk. Maar af en toe wel om te laten zien hoe dat dat is. Hè? Dat je ook in je dialect een wetenschappelijk onderwerp kunt uh, behandelen. Maar mensen gebruiken wat ze beheersen. En dat is heel goed. En dat is ook wat je in straattaal ziet. Dat is een mengeling van allerlei talen die de jongeren uh, beheersen. En ja. ik ben het helemaal met Geer Reinders eens. Wat je als eerste leert, dat is de taal van je hart. Daarin kun je uh, je emoties goed uiten. Misschien beter uiten. Uh, en de grote vraag is of je uh, een situatie kunt bereiken... waarin je twee talen allebei zo goed beheerst dat het verschil ja. verdwijnt. Ja, uh, voor mijn gevoel is nog steeds zo dat ook als ik thuis ben... is de taal die ik gebruikt de dialect. Ja. Moet je spelen vanavond, G? Uh, nee, mooi. Morgen. morgen. Waar? In Breda. Heel mooi. Met een, met een samengesteld blazerkest. In Breda zing ik Limburg. Geen dus veel, veel plezier en een mooie, mooie optreden daar. Jacques Kroon, hoogleraar Meertaligheid aan het departement cultuurwetenschap... van de Universiteit van Tilburg, hier. Dank. Het Radio Dagboek. Deze week met... Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. Het is een bijzondere week. Er is Prinsesdag. En we hebben ook het debat over de miljoenennota. Het waren hectische algemene beschouwingen gisteren in Den Haag... waar vooral de confrontatie tussen Wilders en Rutte veel aandacht kreeg. Maar Janne Thieme moest er vanaf vanochtend nog steeds van bijkomen. Ik ben gewoon moe, maar uh, ik heb gewoon lekker geslapen. En uh, ik, ik laat het een beetje als een film nog uh, de revue passeren in mijn hoofd. Dus je blijft wel nog lang in die modus van uh, debatteren en... Uh, van oké, okay, heb ik alles gezegd wat uh, nodig was? Uh, goh, wat is er allemaal gebeurd? Natuurlijk ook de hele confrontatie tussen Rutte en Wilders. En Wilders en, uh, en, en Cohen. Dat speelt ook nog wel door je hoofd. Van goh, wat vind ik daar nou van? Uh, je leest de analyses nog even in de krant. Dus je bent ook de dag daarna nog behoorlijk veel met je hoofd in de kamer, dorpsgeluid. Kijk, okay, ga niet naar links. De vecht. Wat ik uh, altijd lekker vind om te doen is langs de vecht lopen. Oh, het is gelukkig wel mooi weer. Zonnetje schijnt. Nou, als het gaat om de confrontatie tussen uh, Rutte en Wilders, dat ben ik al heel snel wel weer vergeten. Als ik uh, langs de vecht loop, dan ga ik echt niet uh, mijn gedachten zo lang over laten uh, gaan. Daar vind ik het ook niet waard. En dat is ook heel gezond. Ik merk ook dat het belangrijk is. Voor mij, ik denk uh, voor ieder mens, om ook heel erg in het nu te zijn. Maar niet te veel terugkijken of vooruitkijken, dat heeft ook niet zo heel veel zin. Hier wordt het uh, wat groener, maar je hoort altijd nog steeds wel dorpsgeluiden. En langs de vecht daar loopt ook een vrij drukke weg richting Breukelen. En uh, dat, gaat toch, wel, dat geluid gaat toch wel heel erg over het water. En dan realiseer je eigenlijk pas hoe weinig stilteplekken we hebben in Nederland. Terwijl dit wordt dan echt als het groene plekje eh, gezien. Loosrecht zit hier ook vlakbij, in feite. De plassen. Maar je hoort altijd maar activiteiten van mensen. En eh, dat heb je minder als je bijvoorbeeld naar de Veluwe gaat... waar ik vandaan kom. Dan staat er hier een boom bijvoorbeeld. Heel mooi dikke boom. Die staat hier al echt, nou, 80 jaar, 100 jaar of zo. Die heeft alles al voorbij zien komen... En je ziet gewoon mensen ook die dat zo roep, rücksichtloos, gewoon omhakken, alsof het niks is. En dan denk ik wel eens zo, waar hebben wij toch altijd die arrogantie? Ze dus denken dat ze alles maar gewoon uh, kapot kunnen maken omdat het in onze weg staat. Ja, daar, daar denk je dan wel eens over na je... Ik kan erg genieten van de stilte van zo'n zo bos. En, uh, en dan denk ik van, ja, die hebben eigenlijk een heel eigen ritme. Ik zou dus wat meer naar moeten kijken. Zijn er weer. Je zit soms zo in uh, je werk en debatteren en argumenteren... dat uh, als je dan thuiskomt, dat je dat een beetje meeneemt. En uh, mijn man die zegt wel eens, uh, als ik dan op een beetje als een politica met hem praat... gewoon over huishoudelijke dingen... dan zegt hij, hallo, ik ben geen zaal, hoor. Dus je zit nu niet in de Tweede Kamer en dan moet ik altijd wel heel erg lachen... En dat relativiseert het ook allemaal een beetje. En dan kom je echt thuis. Dan denk je, oh ja, wacht even. Nu ben ik gewoon Marianne. Ik heb uh, de komende maand natuurlijk ook te maken met een groeiende buik. En uh, groeiende zwangerschapshormonen waarschijnlijk. En uh, uh, zo eind januari ga ik lekker met verlof. Ik verwacht niet dat uh, dit kabinet het, de hele rit uitzit. Dus ik verwacht in 2012 wel verkiezingen. En uh, dan uh, zal ik me wel weer verkiesbaar stellen. En als mensen uh, mij weer als lijsttrekker willen... dan zal ik zeker nog een termijn uh, doen en daarna zie ik wel weer. Er wordt wel gezegd dat als je uh, de wereld wil veranderen... dat je eigenlijk maar 5% nodig hebt van de hele samenleving... om die verandering te bewerkstelligen, om die revolutie in gang te zetten. En uh, ik denk dat we daar al behoorlijk richting die kant op gaan. Ik heb echt het gevoel dat we op een keerpunt staan... en dat dit de eeuw van het dier gaat worden. Dat is het laatste deel van het radiodagboek van de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, Marianne Tiebe. Deze week werd het dagboek gemaakt door Anne van der Veen. Volgende week disjockey Daniel Dekker van Radio 2. Hij ontvangt volgende week de Buma NL Media Award. Zometeen zijn wij terug met stand.nl. Met als stelling: de VN moet Palestina als staat erkennen. U krijgt eerst de hoofdpunten van het nieuws, dikte haak. Radio 1 het NOS-journaal. De site van PVV-leider Geert Wilders is gehackt. Op www.geertwilders.nl is een foto te zien van de Turkse premier Erdogan. Die werd door een PVV-lid eerder een islamitische aap genoemd. In de Tweede Kamer ontstond er over gisteren veel rumoer. Verantwoordelijkheid voor het hacken van de site van Wilders is opgeëist door een groep die zegt de negatieve beeldvorming over Turkije te willen rechtzetten. De Europese beurzen zijn rond het middaguur opnieuw weggezakt. In de ochtend schommelden ze nog rond de openingskoers. De AEX staat nu op zo'n 2% verlies en de verliezen in Frankfurt. Parijs en Londen zijn vergelijkbaar. Beleggers lijken toch niet gerustgesteld door de belofte van de ministers van Financiën van de G20... om de econom economische crisis te bezweren. En burgemeester Cornelis van Gouda heeft niet genoeg gedaan om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden... toen hij in 2007 een huis in Ghana liet bouwen... Blijkt uit een onderzoek van de KPMG, waar hij zelf om had gevraagd. De burgemeester ging in zee met aannemers die ook zaken deden met Gouda en Elmina... de stad in Ghana waar hij het huis liet bouwen. Ook is met de bouw begonnen zonder dat er een bouwvergunning was. En het waren de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A10, de ring west, richting Zaanstad... tussen Ostdorp en Knoop en Koenplein, 5 kilometer... Op de A15 Europort Rotterdam, tussen Rotterdam-Scharnoos en het knopend vaanplein, 6 kilometer. Staat daar een auto in brand bij het knopend vaanplein, zijn twee rijstroken dicht. A58 Breda richting Tilburg, tussen knopend Galder en Ulvenhout, 4 kilometer. Dit is radio 1. NCRV. NL. Frank Dumosch. Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom bij Stam.nl. Palestina moet volwaardig lid worden van de VN. Tenminste, als het aan de Palestijnse leider Abbas ligt. Vandaag dient hij zijn verzoek in bij de VN, waar het vrijwel zeker zal sneuvelen op een Amerikaans veto. Ik weet dat many are zijn door het lack van progress. Ik assure je, zo ben ik. Maar de vraag is niet het doel dat we zoeken. De vraag is hoe we dat doel bereiken. En ik ben convinced dat er geen no is. ...to the end of a conflict that has endured for decades. Peace is hard work. Peace will not come through statements and resolutions at the United Nations. If it were that easy, it would have been accomplished by now. We hoorde de Amerikaanse president Obama. Uh, die zei, ik kan me voorstellen dat velen van u gefrustreerd zijn... ...door het gebrek aan vooruitgang. Maar vrede wordt niet bereikt uh, door een land uh, onafhankelijk te verklaren. Het wordt bereikt door hard werken. Vrede is dus hard werken. Is het terecht dat Abbas bij de VN erkenning vraagt voor zijn land? Of vraagt een oplossing in het conflict met Israël zojuist verder uit beeld dan ooit? Ik praat erover met VVD-Europarlementari Hans van Balen. Meneer Van Balen, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Drie keuzes, graag een ja of nee. Een eigen land voor de Palestijnen is op dit moment een slecht signaal. Klopt, dus ja. Uh, twee gescheiden gebieden, dat noem ik geen land. Uh, klopt. Abbas moet maar eens even normaal doen, man. Nee, dat vind ik echt ongepast taalgebruik in de kamer, maar ook internationaal. De stelling van vandaag is: de VN Moeten Palestina als staat erkennen. Met u daarmee eens? Wanneer eens SMS naar 7070, dus 7070, dat kost 50 cent. U kunt ons gratis bellen op het nummer 0800 1101 0800 1101. U kunt stemmen op de website www.stam.nl. Of voor de Twitterhuis, hashtag standpunt Hans van Balen. De VN moet de Palestina als staat erkennen, wat zegt u? Nee, dat moet niet gebeuren, want de Palestijnse gebieden zijn helemaal geen staat. Je hebt de Gaza-strook met Hamas, die willen overigens geen erkenning. Hè, want dan zijn ze bang, erkenning van het Palestijnse gedeelte leidt tot erkenning ook van Israël. Dat willen de Hamas-strijders niet, de terroristen. Uh, en Abbas... Uh, is eigenlijk de hoogste baas op de West-Oever. Dat gaat dus allemaal tot frustraties leiden. De Palestijnen denken, nu komt er licht aan het einde van de tunnel. Dat gebeurt niet, dus het is een heel slecht idee... om nu een Palestijnse staat uit te roepen... en die, eh, om erkenning bij de VN te vragen. Eh, want er verandert niks... Er blijven nog steeds Israëlische troepen eh, op de Westbank. Er blijven nog steeds nederzettingen daar. Eh, er zijn nog steeds terroristische cellen... die vanuit de Westbank proberen richting Israël te eh, infiltreren. Eh, dat blijft allemaal zo, dus niet doen. Um, u zegt terecht, uh, Abbas die, uh, is de leider van vooral de Westbank. Uh, in de, de Gaza-strook uh, is, is zijn gezag veel minder vanzelfsprekend. Is dat ook een reden waarom je denkt, ja wie vraagt nou eigenlijk wat aan wie? Uh, het klopt en ik zei al, je moet eerst een staat hebben, wil je om erkenning vragen. Een staat betekent een grondgebied, uh, één regering, één parlement. En dat is er dus helemaal niet. Uh, want uh, de Hamas, he, de terrororganisatie in de Gazastrook, wil helemaal niks uh, van Fatah en van de Palestijnse autoriteit weten. Abbas heeft uh, niets te zeggen in de Gazastrook en heeft ook niet heel veel te zeggen uh, op de Westbank. Wat betekent de aanvraag van een uh, volwaardig lidmaatschap eigenlijk in de praktijk? Dat zou leiden. Gesteld dat de Verenigde Naties, en dus dan moet ook Amerika instemmen, want die hebben een veto-recht in de Veiligheidsraad. Gesteld dat die zouden zeggen: Wij erkennen uh, een Palestijnse staat. Dan kan die staat ook naar bijvoorbeeld het internationaal gerechtshof gaan om een bepaalde uh, mening te vragen. Bijvoorbeeld over de uh, nou, wettigheid van nederzettingen uh, en dat soort zaken. En daarom is het eigenlijk te doen. Uh, maar dat gaat het niet worden. Amerika zal een veto, de Verenigde Staten zal een veto uitspreken. Dan worden zij uh, uh, waarnemer, dat wordt dan de staties nou, ze, uh, ze noemen dat wel de Vaticaan oplossing. Uh, er is mogelijk dat de Algemene Vergadering, dus niet de Veiligheidsraad, maar de Algemene Vergadering... Uh, de Palestijnse gebieden als een staat zouden erkennen maar niet als lid van de VN, dus een non-member state. Dat is ook het Vaticaan. Ja, dat is een vreemde constructie. Eh, en die heeft eh, dezelfde ellende dat het heel veel eh, verwachtingen oproept... die niet worden waargemaakt, dus niet bijdraagt aan vrede. En waarom draagt dat niet bij aan vrede? Omdat uh, Obama, die werd net door u geciteerd of u liet hem horen, terecht zegt het moet op basis van een overeenkomst zijn. Israëliërs en Palestijnen moeten uiteindelijk een overeenkomst tekenen. En dan uh, bestaan er twee staten, de staat Israël en de Palestijnse staat naast elkaar in vrede. Begrijpt u het ongeduld van de Palestijnen? Er liggen VN-resoluties uit, ik geloof, 1949. Uh, en er gebeurt al die tijd niks. Ik begrijp, uh, voor de gewone Palestijn, in de Gazastrook en ook op de Westbank... is het leven slecht. Uh, mede dankzij hun eigen leiders. Er hebben uh, allerlei mogelijkheden zich voorgedaan om tot vrede te komen... Arafat heeft, dat steeds, heeft niet die laatste stap durven zetten. Uh, en dat gebeurt nu ook. Uh, er was een plan uh, van uh, de Israëli's waar eigenlijk 98% van de Westbank en dus ook van de Gazastrook zou worden overgedragen. Heeft men afgewezen. Maar die laatste stap die Arafat niet gezet heeft, dat is een stap naar vrede, bedoelt u? Ja, om echt ook uh, een deal te maken. Een deal betekent over het grondgebied. Wat is nou het grondgebied van de nieuwe Palestijnse staat? Uh, over Jeruzalem, hè, daar zou je een deal over moeten maken. Dat kan je niet eenzijdig beslissen. Israël niet en de Palestijnen niet. Uh, en dat heeft hij, uh, verdomd om het maar zo te zeggen, heeft hij niet gewild en niet aangedurfd. Um... Wat, wat, wat zou er nou zo uh, uh, tegen zijn op de positie die uh, de Palestijnen dan nu waarschijnlijk gaat krijgen? Namelijk die positie van uh, waarnemer. Dat dat ook niks betekent. Uh, de Palestijnse burgers denken waarschijnlijk nu gaat er iets veranderen. Is niet het geval. Uh, dus uh, dat is een lege huls. En als je uh, blij bent met lege hulzen, maar daar hebben de Palestijnen dankzij hun eigen leiders er veel van gehad... Uh, dan kun je hier uh, blij mee zijn, maar het betekent niks. Misschien is het wel zo, en dan is het voor uh, het Palestijns leiderschap... maar nogmaals, dat is verdeeld een prettige bijkomstigheid... dat je misschien ook als non-member state... naar het internationaal gerechtshof zou kunnen stappen. Uh, dat is nog te vaag, hoor. Maar uh, dan hebben ze dat binnengesleept. Maar ik zie dat ook niet tot enig positief resultaat leiden. Nou ja, dat zou, dat zou in ieder geval betekenen dat ze bij het internationaal strafhof... Uh, gerechtshof, hoor. Dat is een uh, andere. Sorry, hof. gerechtshof, neem me kwalijk. Uh, uh, dat ze daar uh, uh, misdrijven van uh, Israëlische soldaten zouden kunnen aanklagen. Nou, dan gaat het met name. Je kunt een juridische opinie vragen, een legal opinion. Uh, over de wettigheid van uh, bepaalde daden. Dat klopt. En bepaalde, uh, laten we zeggen, het feit dat er Israëlische soldaten zijn. Uh, maar daar is al een uitspraak over geweest. Dus het is echt een lege huls. Leidt alleen maar tot verwachtingen die niet worden waargemaakt. De stelling is de VN moeten een Palestijnse staat erkennen. Ruim 1200 keer is er gereageerd op www.stand.nl. 58% is het daarmee eens, 42% is het daar, mee is het daar eh, niet mee eens. Iemand schrijft de aanvraag uh, levert door veto-rechten waarschijnlijk niets op. Maar het is in ieder geval een duidelijk signaal en roept Israël mogelijk tot enigszins tot de orde. Want mijn inzien is dit land behoorlijk grensoverschrijdend bezig. Wat vindt u van die reactie? Uh, grensoverschrijdend. Dan bedoelt uh, die meneer waarschijnlijk dat er Israëlische troepen op de Westbank zijn. Die zijn nog niet meer in Gaza. Ehm um, de, de lijn, dat we zeggen de grens tussen Israël en eh, Jordanië vroeger, was een bestandslijn. En die moet worden vastgesteld. En dat kan alleen in wederzijds overleg. Dus wat deze meneer zegt, lost ook helaas niks op. Het lastige is dat het hele conflict in beton gegoten lijkt de laatste jaren. Misschien ook wel mede omdat Amerika niet meer zo heel actief is in het onderhandelingsproces. Uh, gaat er ooit nog wat gebeuren daar? Ja, ik denk als uh, de Palestijnen, de gewone Palestijnen... van onderop van hun leiders zouden eisen... a, dat ze het eens worden. Dus dat de scheiding Gaza-Westbank daarmee vervalt. Dat ze van hun leiders eisen dat ze ook echt compromissen sluiten. Want je kunt van beide zijden niet 100% gelijk hebben. Dat werkt niet zo. En als de Palestijnse leiders zich daarop richten... en niet op allerlei zaken zoals uniformen voor hun politiemacht... en prachtige residenties eh, voor hun functionarissen. Ja, tegelijkertijd leidt het Palestijnse volk met een lange ei. Ja, en dat is dus pijnlijk. Het Joodse volk eh, Israël, leidde trouwens ook hè, in het gebied... wat bij de Gazastrook ligt. Daar worden steeds granaten op afgevuurd. Er zijn terreuraanslagen. Maar ik geloof niet dat je die twee leiders met elkaar kan vergelijken, toch? Nou, ik eh, zou de Palestijnen eh, dezelfde regering toewensen als de Israëli's gemiddeld hebben. Dat is een regering die in eerste plaats hun land probeert te besturen. Ook nu de Gazastrook, er zijn internationaal hulpfondsen en alles en ze bakken er niks van. Ja. Ze zouden de Gazastrook tot een welvaartstukje land kunnen omvormen en ze zouden ook de eh, Palestijnse gebieden op de Westbank ook welvarend kunnen maken. Volgens mij moet dat de eerste stap zijn. En de tweede stap moet zijn met Israël een deal maken. En dat doen de Palestijnse leiders helaas niet. En daar worden dus de gewone Palestijnen de dupe van. Nou ja, wat ik bedoel is dat de situatie... met name de Gazastrook al, al, al heel lang dramatisch is. Er is een tekort aan zo ongeveer alles. Uh, carrières, scholen, het werkt allemaal niet. Nee, maar de Israëli's hebben... Precies gedaan wat de Palestijnen vroeger. Dat is zich geheel teruggetrokken hebben uit de Gazastrook. Ook geheel. Ook de nederzettingen daar waren zijn teruggetrokken. En toen hadden dus de Palestijnen daar een welvarend stukje land van kunnen maken. En dat is niet gebeurd. Ja, maar aan wie ligt dat dan? Dat ligt aan de Palestijnse leiders, in dit geval aan de Hamas... Eh, die terreuraanvallen op Israël uitoefenen... Eh, die eh, hun eigen volk onderdrukken... in plaats van met die internationale steun het gebied te ontwikkelen. Het is een klein gebied, eh, maar je zou er iets van kunnen maken. En dat ja. gebeurt niet. Tegelijkertijd heeft Israël, in combinatie met Egypte trouwens... die twee gebieden natuurlijk wel in een economische hout van hier tot Tokio... zou als op het moment dat Palestina een land wordt, dat veranderen? Nee, dat zal niet veranderen, dat zal alleen veranderen als Israëli's en Palestijnen echt een overeenkomst hebben... waar ze allebei in geloven. Als van de Palestijnse zijde er alles aan wordt gedaan... om te aanslagen te verhinderen, te voorkomen... Eh, en de daders, eh, als die toch plaatsvinden, te bestrijden... nou dat gebeurt niet... Of zeer met mondjes maat. Het gaat om vertrouwen. Eh, van Israël betekent het dat als Israël in feite toelaat dat je van de Gazastrook makkelijk naar de Westbank kunt komen, ja, dan moeten ze de zekerheid hebben dat ambulances niet gebruikt worden voor aanslagen, wat ja. herhaaldelijk is gebeurd. Zeker. Hans van Balen. Ik hoor zeggen Tweede, Tweede Kamer. Oud Tweede Kamer. Oud Tweede Kamer. Het VVD Europarlementariër. We gaan richting de bellen. Luister u alstublieft mee. Dan praten we straks nog even door op die reacties. De stelling is de VN moet de Palestina als staat erkennen. Dat doet daarmee eens of oneens sms'en naar 7070. Dat kost 50 cent. En u kunt bellen op 0800-1101. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag met John anders Ik ben het oneens met de stelling tot uh, oprichting van Palestijnse staat... ...daar deze staat... Uh Alleen maar uit is op vernietiging van de staat Israël en Israël ook niet erkent. En daarna, daarbij wil ik ook zeggen dat wat meneer Van Balen net in de uitzending vertelde, dat ik het er geheel mee eens ben, omdat hij heel het conflict goed verwoordt. En als er weer een Palestijnse staat wordt opgericht, dat we dan weer een kruidvat in het Midden-Oosten hebben, naar Irak, Afghanistan enzovoort. Oké, okay, dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik denk dat de heer Van Baalen, als hij solliciteert in Israël als minister van Buitenlandse Zaken, dat hij waarschijnlijk meteen aangenomen wordt. Want hij kan in ieder geval heel goed verwoorden wat Israël graag zou willen. En dat is namelijk het hele land van Palestina inpikken. En, en, nu, uh, en nu over de inhoud graag, de VN moet de Palestina als staat erkennen, wat zegt u dan? Nou, dan zeg ik uh, één ding. Uh, het geloof in de VN, die ben ik volledig verloren na de uitspraak van Obama. Natuurlijk moet je de staat van uh, Palestina erkennen. En dat had al lang erkend moeten worden. Het is toch schandalig dat die mensen al meer dan 60 jaar, jaar onder bezetting leven van de Israëlieten me, met het voorgrens van de Tweede Wereldoorlog. Dat is toch idioot geworden. En elke keer dit, de ik dit, beleid ik dat. Maar die schode leiders, die houden jullie in stand. En aan de macht, en dat zeg ik tegen de heer Van Balen. u, u in dit geval, hebt daar aan meegewerkt. U, u, zou zich diep en diep moeten schamen voor het lijden van de Palestijnen. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, hallo, met mijn Nou, heel kort wil ik, voordat ik mijn mening geef... toch eventjes een lans breken voor meneer Van Baal. Ik zal nooit op de VVD stemmen. Ik ben links. Maar ik begrijp niet dat links zich steeds maar weer achter die Palestijnen schaart. en ik wil meneer Van Balen even hulde toezwaaien... voor de voortreffelijke en objectieve manier waarop hij het probleem schetst. Want wat is hier aan de hand? Die staat moet er nou nooit komen natuurlijk. En ik zal u zeggen waarom. Je mag niet van de staat, in dit geval Israël, verwachten... dat ze een staat na zich dulden die hen absoluut wil vernietigen... Nog twee weken geleden heeft Abbas, kijk maar op de Palestijnse Media Watch, heeft hij nog beweerd dat hij nooit een zo staat zou accepteren. En dit gaat voortdurend. En aan die linkse, overigens stemgenoten van mij, zou ik willen zeggen: ga twee weken naar de Palestijnse en Arabische zenders kijken en je wordt genezen. Goed, dank voor uw uh, reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, ik was nummer twee de uit de ik zal helemaal heel kort aan krachtig zijn. Ik wil zeggen tegen meneer Van Baal, die moet zich s morgens even over de spiegel staan en even zich schamen. De holocaust heeft maar vijf jaar geduurd. De Palestijnse onderdrukking duurt nu meer dan 60 jaar. Bij deze, dank onvindelijk. Nou. De westerse wereld met, met twee maten. Wacht, wacht even, u gaat toch niet de holocaust, uh, hoe erg het lijden van de Palestijnen ook is, u gaat toch niet de holocaust vergelijken met uh, de Palestijnen? Nee, dat vergelijk ik ook niet. Maar die oh, holocaust is maar vijf jaar gebeurd. En de wereld spreekt nog steeds nog over. Al is het meer dan 60 jaar ja, voorbij. Ja, onvrij, onvrij goede, goede reden ook trouwens. Maar de Palestijnen zijn al meer dan 60 jaar onderdrukt, ver, vernederd, verkraagd. Ja. Hun huizen worden vernederd. Alles. Oké, okay, dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik ben het uh, niet... Ik ben het eens met de stelling dat de Palestijnen... die moeten een plek krijgen in de VN. Uh, ze hebben... Alle recht verspreken. De Joodse staat is er ook op die manier. Ze hebben ook zichzelf als staat uitgeroepen. En ze moeten gewoon een plek krijgen in onze, onze wereldburgers. Zal hen dat burger. helpen als ze die plek eenmaal hebben? Ja, eh, dan hebben ze een, een gelijkwaardige onderhandelingspositie met Israël. Op dit moment zijn ze totaal niet eh, op hetzelfde niveau... Ja, dank voor uw uh, reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Van Dijk. Allereerst wil ik toch even mijn verbijstering uitspreken over de reactie van sommige bellers... die meneer Van Balen aanvallen, maar weigen inhoudelijk in te gaan op wat hij zegt. En ik bedoel, ik ben ook niet een, een politieke aanhanger van de heer Van Balen, maar op het gebied van het Midden-Oosten vind ik hem een, een oase in de woestijn. Dat wil ik toch wel even zeggen. En het punt is dat, een, een, een, een, een, wat een Palestijnse staat betreft, ik denk dat het fundamentele punt wat hier om gaat is: dat de moslims die hebben een Dar al-Gab en Dar al-Islam, zij zullen nooit een gebied erkennen wat zij ooit in handen hebben gehad, als uh, erkennen als dat niet door niet-moslims in handen is. En daarom is elke erkenning van wat voor staat dan ook, dat is een, een, een strategische zet. In dit geval van Abbas, de holocaustontkenner, over holocaust gesproken. Hè. Uh, in dit geval van Abbas, om uiteindelijk de staat Israël te vernietigen. Dank voor uw reactie. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met uh, Said Abbas, ik ben ook een moslim. En ik kijk dit verhaal al jaren vanaf de zijlijn. En ik vind het heel erg... En ik vind het ook zo erg dat Amerika, het allergrootste land van de wereld, Israël blijft steunen met wapens en militaire macht om, om al die landen eromheen te vernietigen en te verbranden. Want het Midden-Oosten staat in de fik. Net zoals Europa in de Tweede Wereldoorlog in de fik stond. Dus niemand wil zich realiseren dat wat er nu gebeurt in het Midden-Oosten ook in de Tweede Wereldoorlog hier is gebeurd. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Even met mevrouw Pepping in Delft. Ik wilde even reageren. Ik vind het uh, geweldig hoe meneer Van Baalen alles uiteen heeft gezet. Dus ik zal het niet te lang maken. Maar het is gewoon zo: er moet gewoon een uh, van veerskanten zeg maar, oplossing komen. Zeg maar. maar de haat van de van de Palestijnen is zo groot. Want de kinderen worden op de school al helemaal geïnfiltreerd, zeg maar, wat ze de haat tegen Israël. En uh, nou ja, zij willen Israël gewoon de zee indrijven. Ze gunnen Israël geen plaats. Dank voor uw reactie, mevrouw. Stamppuntel, Goedemiddag. Ja, goedemiddag, Pippi Thierry. Uh, nou, ben ik het heel even kwijt. Maar de heer Van Baal heeft natuurlijk volstrekt ongelijk. Hij zegt: het levert niets op. Er wordt alleen maar niets gedaan vanwege de hogere politiek in Amerika. Maar het levert niets op als de, Joden hun eigen de Palestijnen hun eigen land krijgen. Nee, maar als ze het niet krijgen. Over vijf jaar is de Westbank bestaat niet meer. Want dan hebben die Joden alles gekoloniseerd. En dan komen ze weer praten. Dank voor uw reacties. Stam.nl, goedemiddag. Met Cor Hulsen, Nijmegen. Eerst even reageren op Van Balen. Van Balen vertelt al 60 jaar dezelfde smoeze. Uh, althans, de smoeze van 60 jaar oud. Israël heeft uh, al 60 jaar Palestijnse rechten uh, gefrustreerd. En uh, nu eindelijk moet de VN zich maar eens uitspreken voor een Palestijnse staat wat het grondgebied betreft. De Palestijnen hebben wel degelijk een, een flink grondgebied... alleen wordt dat door Israël bezet en het wordt steeds verder gekolonialiseerd. Het is één minuut voor twaalf en als we nu niks doen en de VN doet niks... dan, dan eh, komt er nooit iets van terecht, want... Dank voor uw reactie. Hans van Balen, VVD-Europarlementariër. Ja. Um, ja. ja, je ziet, uh, het maakt veel los. Hè? Je ja, de, de hoogte was weer hoog. Ja, voor of tegen, He, er zit weinig tussen... Uh, ik vind dat je bij de feiten moet blijven. Uh, en de feiten uh, zijn de geschiedenis. Je mag de holocaust nooit vergelijken met hoe uh, vervelend de situatie van de Palestijnen mag zijn. Maar de holocaust, dat zijn zes, tenminste 6 miljoen joden die vermoord zijn, willens en wetens. Uh, dus dat is iets totaal anders. Dank u. Uh, en uh, nou, dat zei u inderdaad gelukkig ook. Ja. Uh, dus je moet naar de feiten kijken en dan zeg ik onderhandelingen, dat zal resultaat kunnen brengen. En al het andere leidt tot, uh, tot alleen maar frustratie en laten meer even frustratie. Dat even een paar dingen uitpakken, meneer Van Balen. Ja. Uh, een van de laatste bellers die zei, uh, als, als er niks gebeurt... en niks zou dus zo kunnen zijn erkenning van de staat de Palestina... dan gaan uh, de Israëliërs gewoon door met het koloniseren van de Westbank. Nou ja, ik ben zelf geen voorstander van, uh, laten we zeggen, settlements, nederzettingen. Uh, de VVD heeft altijd al gezegd, uh, in een vredesdeal een totale overeenkomst... Uh, moeten die uh, settlements verdwijnen. Uh, je kunt nog wel hebben dat de Israëli's en de Palestijnen besluiten een stukje uh, met elkaar te wisselen, maar dat moet dan als sluitstuk van een vredesovereenkomst zijn. Ja, maar ja, goed. Ondertussen uh, gaat Israël wel nog steeds door met die nederzettingen, ze worden verstevigd, ze worden uitgebreid. En uh, uh, ja, ik kan me nou voorstellen. Ja, dat betekent als je als Palestijnse leider verstandig bent en je wilt dus uh, voorkomen dat er meer nederzettingen komen, dan zul je de Israëli's een aanbod moeten doen wat ze niet kunnen weigeren. En dat is zo snel mogelijk gaan onderhandelen. Aanvaarden dat bijvoorbeeld niet mensen, Palestijnen die verdreven zijn... uit wat Israël proper wordt genoemd, dus het Israël van de grenzen van 67... dat die naar Israël terug kunnen, want dat kan helemaal niet. Mensen zijn ook heel oud, dus vergeet dat verhaal. Richt je nu op de huidige Palestijnse gebieden... en word een eenheid en ga onderhandelen, Erken Israël. Een van de bellers had het ook over de positie van de Palestijnen. De, zodra zij een, een, een erkend land zijn, is hun onderhandelingspositie steviger. Dan zijn ze namelijk een gelijkwaardig onderhandelingspartner. Nou ja, ik bedoel... Het, een echt land, dat heb ik al eerder uitgezegd, heeft grondgebied, een regering die effectief is op dat grondgebied, een parlement en dat soort zaken. Nou, dat hebben de Palestijnen niet, dus het is een nep oplossing. Alleen, het enige voordeel kan zijn dat ze naar het internationaal rechtshof kunnen stappen. Uh, en daar hebben ze het om te doen, maar dat vind ik een mager verhaal en dat leidt alleen tot frustratie. Dan zou toch de weg via de onderhandelingstafel moeten dat gaan lopen. Is het enige, en de Palestijnen moeten de Israëli's een aanbod doen. dat de Israëli's in feite niet kunnen weigeren? Een offer you can't refuse. Inderdaad. Goed, Nederlands. Um, nou, we zullen af moeten wachten of er met name ook Amerika actiever gaat worden op dit front. En dan heeft hij ook nog economisch nog een paar vlekjes weg te werken. Dus de vraag is of de Amerikaanse president daar op dit moment toe bereid is. We gaan het allemaal afwachten. Hans van Balen, hartelijk dank. Graag gedaan. Bijna 1500 keer is er gestemd op www.stand.nl. De stelling de VN moet een Palestijnse staat erkennen. 59% is het daarmee eens. 41% is daarmee oneens. Dat wil zeggen dat een meerderheid vindt dat de VN inderdaad die stap moet zetten. U kunt de rest van de dag nog terecht op onze site. Zometeen op deze zender Radio 1 kunt u luisteren naar vrijdagmiddag live. Jan Mom zit in de kroon in Amsterdam helemaal klaar, neem ik aan Jan. Ja, wij ontvangen topadvocaat Geert-Jan Knoops... onder meer over Dirk Scheringa en Alexander de Grote gaan we het hebben. Eh, politicoloog Tom van der Meer over de veranderende mores in het politieke debat. PvdA Tweede Kamerlid Ed Groot en VVD Tweede Kamerlid Helma Neperes over de vraag of de Rijken de crisis moeten betalen. Leonie Jansen komt langs als gastrecensent. Frits Barend over de sport. Justus Van Nul met zijn column, heel veel satire zoals altijd. En prachtige live muziek, dit keer van niemand minder dan Wouter Hamel en Bent. Dat is zometeen, dat kunt u allemaal horen in Vrijdagmiddag Live. Uh, wij zijn er klaar mee, wij de NCV bedoel ik vannacht uh, KS Loenen weer op deze zender. Zometeen dus Jan bon met Vrijdagmiddag Live. Dank voor het luisteren. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV Dan kom je tot... Twee dingen. Two Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen. Vanavond is mijn gast Sonja Barend. Zal ik jou nou eens wat vertellen? We praten onder meer over twee dingen. Dit programma is het vijftiende jaar. En we zijn al begonnen in het eerste jaar met te doen wat we zelf dachten dat goed, leuk, mooi, aardig zou zijn. En raaien ze wat? Daar kijken een heleboel mensen naar. De plankreport van een televisie-icoon. En het leven zonder camera's en miljoenen publiek. Twee dingen. Vanavond tussen acht en half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Voor zometeen allemaal lekker slapen. En morgen gezond weer